Twee Nederlandse ambassademedewerkers moeten Rusland uit. Het is een reactie op het uitzetten van twee Russische diplomaten in december. Die waren hier volgens de inlichtingendienst aan het spioneren. En Rusland liet toen meteen al weten daar heel boos over te zijn, zegt onze correspondent. De Nederlandse zaak die is ook hier op het matje geroepen bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. En die heeft horen gekregen dat die uitzetting van die Russen een onvriendelijke en een provocatieve stap is. En een nieuwe ronde van anti-Russische hysterie. De Nederlandse diplomaten moeten nu binnen twee weken Rusland uit. De gemeente Katwijk heeft aangifte gedaan tegen vijf mensen die boa's op Facebook, nazi's en NSB'ers noemden. Aanleiding zijn coronaboetes die de boa's uitdeelden aan ouderen die geen afstand wilden houden. De gemeente snapt dat mensen in deze tijd een korter lontje hebben, maar vindt dit veel te ver gaan. De man van 21 is dit weekend aan de kant gezet op de A12... omdat hij veel te hard reed. En toen de agent zijn rijbewijs wilde afpakken... begon de man met schelden en viel er een taser uit zijn zak. Ook lag de kofferbak van zijn auto vol met illegaal vuurwerk. Het spul is in beslag genomen en de man is opgepakt. En in Groot-Brittannië daalt het aantal coronabesmettingen langzaam. Maar de ziekenhuizen liggen nog steeds hartstikke vol. De Nederlandse Anna werkt in het ziekenhuis in Engeland... en vertelt hoe het er daaraan toe gaat. Wij hebben eigenlijk... Alleen nog maar covid-patiënten en de echt acute zorg. Dat betekent dus de mensen die binnenkomen met... Uh, die echt binnen 6 uur of binnen 24 uur geopereerd moeten worden... omdat ze anders het niet zouden overleven. Volgens de Britse gezondheidszorg wordt er nu iedere 30 seconden een coronapatiënt opgenomen. Maar ziekenhuizen denken wel dat ze de ergste piek achter de rug hebben. Het weer bewolkt en regenachtig. Het is 3 tot 6 graden. Ook morgen is het grijs en heel zacht ook. Het wordt maximaal 11 graden.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 De, het is je, niet eens symbolisch. Weet, weet, weet je hoeveel politieke partijen we in Nederland verlangzaamd hebben? Heel veel. Een stuk of 33. Ja, iedereen gaat op zichzelf uh, beginnen. Ze beginnen bij de, bij de gevestigde orde. En dan zeggen ze na een dag van, nou, ik ga toch maar uh, een fractie doen. Ja. Zo kom je aan 33 partijen. Nou ja, Lod Lodewijk Ascher uh, die is uh, ook weg, zeg maar, als lijsttrekker bij de PvdA natuurlijk. Ja, die heeft, uh, die, uh, dat vind ik, ja, dat vind ik terecht. Want hij was hoofdverantwoordelijk voor uh, wat, uh, al die uh, schuldbekende schuldenaren en dergelijke. Hè? Ja, maar dat was die griebes ook.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 But I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 Where do you go to dream To a place we all know The land of make-believe <laughs> sleep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 zingen. Uh, is van uh, Rick Astley en Never Gonna Give You Up. De zaterdagmiddag van CFM. albert -Jan en ik zijn er elke zaterdag en zondagmiddag tussen 2 en 5 uur. En uh, vanmorgen, of eigenlijk gedeeltelijk ook in de middag vanwege corona... tussen 11 uh, en 1 uh, hebben wij het programma Goedemorgen Zandvoort uh, gehad. Daar weer uh, interessante gasten en daar gaan we van het weekend ook uiteraard... Uh, heel veel aandacht aan besteden, albert -Jan. Ja, allereerst, en dat is natuurlijk wel, wel een hot item... had onze collega Irene de Jager tijdens Goedemorgen Zandvoort... een uitvoerige interview met onze wethouder Raymond van Haven, die inmiddels ook de Formule 1 in zijn portefeuille heeft...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 ...publiek dat naar de verschillende evenementen zou gaan... ...om die ook goed en veilig door het, door het heen te laten gaan. Daar zijn extra kosten voor gemaakt. Nou, dat gaan we nu samen met uh, DGP. Die zegt, wij moeten toch het mobiliteitsplan uh, maken. Dan nemen we in één keer ook, uh, zeg maar alle vergunningen die daarover gaan... ...en alle afspraken die daarvoor nodig zijn, nemen we in één keer mee. Dat spaart ons kosten...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 Nee. van dit evenement en niet alleen maar de overlast ervaren nee, en vervolgens aan ons zeg maar het feestje te gunnen nee we willen echt proberen ze erbij te trekken mee te nemen en uh, nou ja ook dat je in de regio al het gevoel krijgt wauw er gaat iets gebeuren Ik hoor je zeker langskomen bij CFM. Zo ook deze van uh, Van Morrison in de Brown Eye Girl.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 vertegenwoordigde in LBZ, uh, in dat die allemaal positief hebben gereageerd. En ja. uh, ik ben ook blij met het feit dat zij afgelopen uh, woensdag ook uh, allemaal een ondersteunende uh, brief of e-mail hebben gestuurd uh, naar de commissie uh, om te bevestigen dat, het goed dat is. zij, belanden, dat zij er in ieder geval achter staan. Ja. ja, dat zij er achter staan. Ja, ja. precies. Ja. Wethouder Raymond van Haafde was vanmiddag te gast bij je. Goedemorgen, Sanford onze collega's. Je hoort elke zaterdag tussen 11 en 1 uur. Het interview herhaalden wij nog een keer in deel 1 van Sanford op zaterdag. We gaan op naar het nieuws en weer van 3 uur, daarna zijn we er nog 2 uur lang. Graag tot zometeen. dream. Suddenly, it was hitting me right between the eyes.